middernacht, donderdag 12 december. Aan Thijssen met het NOS-journaal. Minister Hennis van Defensie blijft erbij... dat er geen Nederlandse transporthelikopters mee hoeven... met de missie naar Mali. Ze wil eerst kijken waar andere landen mee komen. Dat zijn ze in een debat over de Nederlandse bijdrage... aan de VN-missie in het Afrikaanse land. Een meerderheid in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over het ontbreken van de helikopters. Volgens de partijen zijn die van belang om zo nodig militairen veilig te kunnen evacueren. Morgen wordt het debat voortgezet. IKEA roept wereldwijd miljoenen lampen terug na de dood van een kind. Een 16 maanden oude peuter stikte toen het lampkoord om zijn nek terecht kwam. Het kind had het snoer van zijn in zijn ledikant getrokken. De lamp werd ook een kind van 15 maanden bijna fataal. Beide gevallen gebeurden in Europa, maar IKEA zegt niet in welke landen. Het gaat om felkleurige lampen van 28 centimeter groot... in bijvoorbeeld de vorm van een maan, hart, schelp of zeepaard.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 Tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Born en Eurmond... staat een file van 4 kilometer. De weg is afgesloten vanwege een gekantelde auto. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Gaza Luna. Helco Span. Goedenacht en van harte welkom in ons Huis van de Maan. Het was een feestelijke dag vandaag in Utrecht. Bouwbedrijf Heijmans droeg het gloednieuwe muziekpaleis aan het Vredenburg... over aan de gemeente Utrecht. Waarna volgend jaar veel levende muziek weer terug kan keren naar het hart van de domstad. En dat is de reden voor een gesprek vannacht met Bert van der Els. Hij is bestuursvoorzitter van Heijmans, in 90 jaar uitgegroeid van een eenvoudig stratenmakersbedrijf... tot een van de grootste bouwbedrijven van Nederland. Meneer Van Nels, goeienacht. Van harte welkom. Dankjewel. Was u erbij vandaag in Utrecht... bij de overdracht aan de gemeente van het Muziekpaleis? Nee, helaas was ik er vandaag niet bij. Ik had een uh, ontmoeting vanavond vanmiddag... met de Centrale Ondernemingsraad. En, dat, en, gaat dan en voor. dat ging dan toch even voor. Maar ja, mijn de... collega's waren er uiteraard wel bij... En ik ben vaker in het gebouw geweest en het is een geweldig gebouw. Is het mooi geworden, het nieuwe muziekpaleis? Ja, ik ben van mening. Ik vind het bijzonder mooi. Het is natuurlijk zoals met alle architecturen. De een vindt het fantastisch, de ander heeft zijn mening. Maar ik denk dat het erg goed geslaagd is... en nou goed, dat we daar nog vele mooie muziek zullen hebben. Ja, Waarom vindt u het zo geslaagd? Ja, het is een hele moderne uitstraling, dat is één. Ik kijk dan natuurlijk ook vanuit mijn technische achtergrond naar het feit... dat we daar toch een groot aantal verschillende zalen met elkaar combineren in dat gebouw. Voor allerlei stijlen, allerlei hè? Pop, stijlen, klassiek, muziek, jazz. Pop, klassiek, modern klassiek, jazz inderdaad. Nou, dat vind ik dan toch ook wel heel spannend, om dat allemaal in één gebouw te verenigen. Ja, en het ja. uiterlijk, want uh, het oude muziekcentrum vond lang niet iedereen even mooi. Iedereen was enthousiast over de grote zaal, maar mm. het uiterlijk, dat, uh, nou ja, dat verdeelde Utrecht nogal. Wat vindt u van het nieuwe uiterlijk, het uh, nieuwe uiterlijk van het muziekpaleis? Ja, nou ja, ik vind die moderne uitstraling gewoon erg, uh, erg goed geslaagd. En, uh, ja, ik, ik vind het persoonlijk heel erg mooi. Ja, mooi binnenkomen, want je ziet het meteen als je van het Centraal Station de stad in rijdt... dan staat ja, het aan je rechterhand aan het Vredenburg. En als dadelijk de omgeving van het gebouw ook uh, gemoderniseerd is... en uh, de gracht ligt weer op zijn oude originele plaats... wat de bedoeling is, dan, terwijl de bedoeling is dan, dan wordt dat natuurlijk fantastisch. Dus u gaat daar wel graag naar muziek luisteren over een paar jaar? Ik denk dat we daar nog vaak zullen komen. Ja, precies. Ja. Nou, uh, is dat muziekpaleis ooit begroot op 100 miljoen euro? Het is opgeleverd voor 140 miljoen euro. Wat ik me dan afvraag, waarom loopt zo'n budget altijd zo op? Nou, ik denk dat we tijdens, dat er, tijdens het bouwen van het project... Uh, feitelijk binnen dat budget wat origineel gesteld is voor de nieuwbouw... dat daar niet erg veel verruiming van het budget geweest is. Wat er in feite gebeurd is, is dat je direct ziet in de omgeving rond de infrastructuur... Dat daar inderdaad wel zorg geweest is. Dat daar ook wel verrassingen zijn geweest uh, met het bouwen van de infrastructuur om het muziekpaleis heen. En waar duidt er dan op als het gaat om de infrastructuur? Nou, dat heeft te maken met uh, de ondergrond en uh, de grachten om het gebouw heen feitelijk. Mm -hmm. Dus ik heb de indruk dat daar de meeste overschrijdingen zijn geweest. Ja, politici en, zijn nogal geneigd om dan uh, de beschuldigende vinger in de richting van de aannemer uh, te wijzen. Ja, maar goed, ik ben aannemer en dat vind ik niet altijd terecht natuurlijk. Nee, nee, nee. ik denk dat we... Is het helemaal onterecht? Nou, ik denk dat het wel onterecht is vanuit het feit dat wij werken aan een bepaalde opgave. Waarin heel duidelijk grenzen worden gegeven aan wat haalbaar is voor dat budget met die kwaliteit. En dat wij proberen dat binnen die grenzen van dat budget te maken. Mm -hmm. Als dan tijdens een periode van vijf, zes jaar... wat toch het bouwen van dit uh, muziekpaleis geduurd heeft... Uh, bepaalde wensen veranderen... of bepaalde ideeën met betrekking tot vormgeving andere, anders worden... omdat men zich dat dan toch steeds beter realiseert... ja dan hangt daar ook een prijskaartje aan en dan kost dat geld. En dan kan men dat beslissen of niet. En vaak worden dan die besluiten toch genomen. Ja, ja en de aannemer heeft helemaal geen verantwoordelijkheid... Nou, dat zeg ik juist wel. Ik vind dat de aannemer daar een grote verantwoordelijkheid in heeft. Om dat proces goed te begeleiden richting die klant. Ja, dat, nee natuurlijk. Maar het feit dat het wat duurder uitpakt dan begroot? Nou, Is het denk... alleen de klant die daarvoor zorgt of ook de aannemer? Nee, ik denk dat de klant probeert zo goed mogelijk een uh, muziekpaleis te realiseren wat, wat hij graag wil hebben. Mm -hmm. Omdat wij proberen binnen de, binnen de middelen die daarvoor beschikbaar zijn een goed, paleis, uh, een goed uh, muziekpaleis te bouwen. En de onverwachte dingen die kunnen gebeuren tijdens de bouw, ja, dan moeten we met elkaar wel vooraf goed afspreken wie dan die risico's met elkaar heeft. Is dat in uh, dit geval in de bouw van dat muziek in het geval van de bouw van dat muziekpaleis goed gegaan? Is het overleg goed geweest met de gemeente Utrecht? Ja, ik denk dat dat uh, feitelijk gedurende de, de volle looptijd van dit project dat is dat overleg wel goed, gewoon prima geweest, goed geweest. Ja. Dus ondanks de overschrijding van het budget zijn de handen oprecht geschud vandaag. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Heijmans. Het is een van de grootste bouwbedrijven van Nederland. Het op twee na grootste. Uh, sinds 1993 is het bedrijf beursgenoteerd. Maar het begon 90 jaar geleden, precies 90 jaar geleden, 1923... met het kleine stratenmakersbedrijfje van Jan Heymans uit Rosmalen. Uh, wat voor man was die Jan Heymans? Nou, Jan Heymans was een, een inventieve man... Een man die feitelijk continu bezig was om te kijken hoe kan ik ondernemen, wat kan ik doen, uh, hoe kan ik het, het bedrijf uitbreiden. Daar was hij eigenlijk al vanaf de eerste dag mee bezig. Wel binnen de beperkingen van die tijd, hè. we praten over 1923. Mm -hmm. Maar als je die verhalen hoort, ik heb ze uiteraard ook van horen zeggen, yeah. uh, dan, dan, dan merk je dat daar met veel respect over wordt gesproken. Dat hij continu toch aan, aan bezig was om te innoveren, om te vernieuwen om te kijken wat kan ik maken voor mijn klanten in deze regio en in, dit, in dit, dit gebeuren hier. Ja, innoveren, dat is een woord waar we het nog vaak over zullen hebben in het gesprek... want ook dat is iets wat u na aan het hart ligt. Maar dat hoorde dus ook al bij die oprichter, bij die Jan Heijmans. Begon hij helemaal alleen? Begon hij gewoon als uh, maken. Heijmans? Ja, wat ik wel begrepen heb is hij echt helemaal alleen begonnen op een goede dag... En, uh, hij is gaan straten maken en daar zijn gaandeweg uh, medewerkers bijgekomen en uh, zo is het bedrijf langzamerhand gegroeid tot de oorlog en na de oorlog is de wederopbouw uh, begonnen van Nederland en daar is hij uh, ja, gewoon heel actief in geweest ja, hij is... heeft die markt ook gezien uh, denk ik ja want het ja. was natuurlijk een kleine speler hè, hè, daar ja. in Rosmalen vlakbij Den Bosch na de oorlog Kwam heel veel vraag naar, naar, naar ja. uh, uh, infrastructuur, naar die beweging? Want het werd aanvankelijk vooral een wegenbouwfirma. Ja. En Jan Heijmans heeft, heeft die potentie gezien? Ja, hij heeft heel erg goed gezien, denk ik. Ik denk, voor zover ik dat goed kan beoordelen, vanaf uh, dit punt in de tijd natuurlijk. Maar wat hij sterk gezien heeft. Dat is enerzijds de wederopbouw dat die leidt tot veel behoefte aan infrastructuur. Opkomst van de auto natuurlijk, mobiliteit. Dat was in die tijd natuurlijk ook heel erg belangrijk. Hij zag ook dat de bevolking huisvest moest worden. Dat zag hij toch ook in de jaren zestig heel sterk als ontwikkeling. Dus dat was zeg maar groei van de markt. En wat hij ook wel zag, dat was dat, en dat was ook wel een gegeven, een economisch gegeven in deze regio. De regio rond Rosmalen. Uh, Nuland winkel is allemaal zandgrond. Uh, niet erg vruchtbare grond. Dus deze mensen zijn van nature ook heel erg ondernemend. En heel erg zeg maar, toepassingsgericht bezig. Zij mm -hmm. willen dingen maken. En zij hebben hun vleugels uitgeslagen naar de rest van Nederland. Ja, maar aanvankelijk waren de ambities vooral regionaal. Ja, aanvankelijk waren de ambities erg regionaal. Ja, vanaf wanneer zijn die vleugels uitgeslagen dan? Ja, die zijn op en af wel uitgeslagen. Ik heb ook wel verhalen gelezen dat ze in Turkije landingsbanen gebouwd hebben in de jaren zestig. En ik heb een verhaal gehoord dat er in Tanzania ooit iets gemaakt is op het gebied van infrastructuur. Maar zij zijn daar toch telkens weer van teruggekomen. Ehm... Um, en echt meer en groter is het bedrijf toch wel na de jaren 90 geworden. De jaren 80, jaren 90. Toen is het bedrijf echt groot geworden. En uiteindelijk inderdaad met een beursgang in 1992. Ja, groot ja. geworden onder leiding van de zonen van deze Jan Heimans. Want het bleef tot die beursgang een echt familiebedrijf. Echt geworteld ook in dat dorp Rosmalen. Mm -hmm. um, u komt daar ook vandaan uit Rosmalen. Uh, bent u nog familie in de verte? Nou ja, in, inderdaad. Uh, ik kom origineel. Uh, ik ben geboren in een bos. Uh, redelijk, of uh, een korte tijd in Rosmalen gewoond en in Nederland. Dus echt uit die buurt. En ik ben inderdaad. Uh, mijn oma was Heijmans. Mijn Vra. oma heette Heijmans, Rosa Heijmans. Uh, nou goed, dat weten niet erg veel mensen. Maar dat, uh, dat is inderdaad... Zij was een nicht van Jan Heijmans uit die tijd. Zat dus zij op een of andere in dat bedrijf familie? of niet? Nee, absoluut niet. Nee, nee. Nee, nee. Maar goed, er zijn, maar, er zijn linken. Uh, het was natuurlijk geen groot uh, dorp. Uh, dat was een hele kleine gemeenschap. Een hele kleine community van mensen die elkaar natuurlijk allemaal erg goed kenden. En met elkaar allemaal wel met dat bedrijf bezig waren. En ook met wat andere bedrijven natuurlijk. Ja, maar via, via uw oma moet u dus toch een beetje die naam van die familie Heijmans hoog houden... nu u ja, daar nee, uh, bestuursvoorzitter bent. Dat, dat, dat is ook absoluut zo, ja. Dat geeft een extra verplichting kan uh, ik me voorstellen. Nou ja, zijn oma natuurlijk... kijkt mee. Nou, oma kijkt absoluut mee, ja. ja. Voelt u dat inderdaad ook zo? Nou, ik, ik, zie het wel. ik vind het wel een eer om uh, bestuursvoorzitter van Nijmans te zijn. Ik vind het wel een ongelofelijke uitdaging, ook in deze tijden. Het is, uh, het is ik vind het persoonlijk ontzettend leuk om te doen. Ik, uh, ik geniet er elke dag van om het uh, te doen. Ja, en ik vind wel dat het, het een onderneming moet ook wel iets uh, DNA hebben wat zeg maar een, iets gemeenschappelijks geeft. En, en een familie is daarin ook wel heel belangrijk. Hè. Een gemeenschappelijk uh, noemer voor alle mensen die in dat bedrijf werken. Ja. Ja, en dat voel ik wel ook wel uh, niet ja, als een eer om, om dat ook te doen. Ja, ja. Nou bent u opgegroeid in die regio, zegt u. Uh, wat herinnert u, u bent van 1954, als ik me niet ja. vergis. Ja. Wat herinnert u zich nog van, van de positie die Heijmans innam daar in die regio? Wat betekende dat bedrijf voor dat dorp, Rosmalen, voor die regio daar bij Den Bos? Nou, dat bedrijf was natuurlijk voor die regio en zeker voor dat dorp echt erg belangrijk. Ik herinner me dat we daar woonden en dat ja, feitelijk toch bijna elke tweede of derde persoon die je tegenkwam daar werkte. Uh, daar zijn toekomst ook had. Uh, daar, het bedrijf ging op een bepaald moment ook echt woningen ontwikkelen. Hij heeft ook grote delen van Utrecht gebouwd, Nieuwegein gebouwd. Wanneer uh, kwam die dus woningbouw erbij? In de jaren, 60, jaren, okay. jaren, jaren 60, premiewoningen mm -hmm. zijn toen de tijd gebouwd. Het bedrijf heette Heboma. Mijn vader was installateur, dus uh, vandaar dat ik dat ook allemaal nog wel een beetje weet. Yeah. Ja, en dat was natuurlijk wel gewoon, je zag dat wel gebeuren. En ze dus hadden natuurlijk heel veel, erg veel invloed op, uh, op al die op alle partijen in dat dorp. Ja, ja. Leefde het dorp ook van Heijmans? In die zin dat de fanfare nieuwe pakken kreeg van Heijmans... en dat nou. de firma Heijmans de, de, de kerstmarkt ondersteunde? Ja, ongetwijfeld. Maar ik heb me dat zo niet zo heel bewust meegemaakt, eerlijk gezegd. Maar, want mijn ouders zijn verhuisd naar Nuland. Dat lag dan toch weer een paar kilometer verder... Uh, ook daar werkten veel mensen voor, uh, voor Heijmans, overigens. En dat zal ongetwijfeld. Ja. Maar echt een, een, een, een sterke band dus tussen dorp, regio en bedrijf. Hoe, hoe is dat nu? Want uh, de firma is nog groter geworden, is geen familiebedrijf meer. Maar hoe is nu die verworteling van, van Heijmans in de regio? Nou, ik denk wel dat uh, het bedrijf Heijmans in Rosmalen nog steeds uh, ja, sterk is, uh, daar ook echte wortels heeft. Uh, als je in Rosmalen komt, dan zie je ook dat wij daar veel van onze business uh, geconcentreerd hebben. Uh, onze, wat dan heet onze werf. Daar waar de machines staan. De asfaltmachines staan. Uh, dat, dat is nog steeds uh, de plek waar origineel Jan Heijmans begonnen is. Hè? Dus, uh, Echt dat waar? is al die tijd niet veranderd. Uh, ik denk dat de meeste mensen dat wel weten. De A2 en de kruising met de A59. Die Oksel daar. Ja, daar de, is aan het de linkerkant drijf... zie je het dan liggen. Hè, als je, ja, het noorden als je komt. richting Eindoverheid vanaf, uh, vanaf Utrecht. Ja. Dan zie je het aan de linkerkant liggen. Ja. Ja, en daar heeft het altijd gelegen. Is het ook een bewuste keuze om daar te blijven? Nou ja, ik denk dat uh, mijn voorgangers dat wel besloten hebben. Er is een uh, nieuwbouw gerealiseerd en uh, feitelijk toch een soort grote campus eigenlijk. Waar we op dit moment met 1100 mensen werken. Dus dat is uh, best uh, veel, zeker ook voor de mm -hmm. bos en voor, mm -hmm. voor die regio. En waar wij een heleboel van onze resources ook geconcentreerd hebben. Dus wat dat betreft dat een bewuste een, keuze bewuste om keuze. dicht bij de bron te blijven. Ja, absoluut. Ik denk dat oma ook niet anders gewild zou hebben. En Jan Heijmans ook <laughs> nee, niet, ja, denk ik. Nee, Jan dan zeker niet. Nee, Lambert nee. ook niet. Nee. nee, Lambert, een van de zonen Heijmans. Dat brengt mij op het volgende um, in 1973. Wacht even, ik pak er even iets bij. momentje. Even een tasje erbij. 1973 uh, bestond Heijmans 50 jaar. En dit was het cadeautje wat uitgedeeld werd. Aha. Een stratenmakertje. Dit ja, is okay. een beetje verweerd, het stratenmakertje. Uh, 1923, 1973, 50 jaar Heijmans. Terug Aha. naar de bron. Ik, ik vind het voor een toen al groot bedrijf, de woningbouw was erbij gekomen, ja. een symbool van nederigheid op de een of andere manier. Dat dit is waar je aan waaraan je herkend wil worden: aan het ambacht. Het is ja. een klein stratenmakertje in Gips. Ja. Het ambacht van stratenmaken. Niet het grote bedrijf, niet de grote investeringen. Nee, en wij staan voor het kleine, voor het degelijke ambachtswerk. Ja. Nee, ja, ik, ik ken deze persoonlijk niet. Ik ben uh, verrast dat je hem hier hebt. Dat is geweldig leuk. Uh, maar dat is denk ik nog steeds het kenmerk van het bedrijf. Uh, doe gewoon, doe je rek genoeg. Uh, het ambacht, het vakmanschap. En uh, ja, dat is toch wat het bedrijf wil zijn. Is dat wat Heijmans onderscheidt van andere bedrijven wat dat betreft? Nou, ik denk dat het niet het enige punt is. Maar het is wel een belangrijk punt. Ja. Ja, waarna... Je moet toch gewoon elke dag je werk gewoon goed probeert te doen. Uh, ja, jij gebruikt het woord nederigheid. Ik, ik denk in de goede bezin van het woord, in de goede betekenis van het woord. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Dat we gewoon ons werk gewoon elke dag met zorg moeten doen. Ja. Hey, heeft dat ook te maken, dit, dat heet er dan in 1973, hè? dus 40 jaar oud inmiddels weer. Maar ja. heeft dat er ook mee te maken dat de firma uit die familie voortkomt? Ja, ik denk het dat je familie ook. hard gewerkt heeft met z'n allen om dit op te ja, bouwen? Ja, er moest toch ongelooflijk hard gewerkt worden natuurlijk. In deze business, in deze branche. Mm -hmm. En dat zie je misschien ook wel een beetje terug in dit, uh, in dit beeldje. Ja. Je, je ziet bij wijze van spreken de zorg enerzijds om het straat te uh, maken... maar anderzijds ook wel dat het gewoon hard werk is. Ja, dat ja, en beeld... dat kenmerk deze regio ook. Ja. Dat ja, wordt dat heel, ja, er, ja, er dat wordt heel erg hard gewerkt, hè. dat zei ik straks ook. Ja, er wordt hard ja. gewerkt. Nog steeds hard Nog gewerkt. Steeds. Ja. Het, het bedrijf Heimans werd groter en groter... van stratenmaker naar wegenbouwbedrijf... naar uh, algemeen bouwbedrijf. Een heel cruciaal moment is dan natuurlijk 1993... de beursgang uh, van, het, uh, van het bedrijf. Waarom is daar eertijds voor gekozen? Want het ging goed. Ik bedoel, het familiebedrijf Heimans floreerde. Waarom moesten ze zo nou naar de beurs? Ja, ik moet zeggen dat is een vraag. Die heb ik inderdaad ook wel eens ooit aan Lambert -rijmans gesteld. En zijn antwoord was. Hij was verantwoordelijk voor de keuze om naar de beurs te gaan. Ja, komen. hij heeft daar toch een hele bewuste keuze gemaakt. Dat hij zei: als het bedrijf verder wil groeien, verder wil ontwikkelen, uh, groter wil worden, uh, meer wil betekenen voor, voor, voor iedereen, voor de medewerkers ook dan is het toch belangrijk om te kunnen groeien... en daar heb je kapitaal voor nodig. En dat is een bewuste keuze geweest om in 1992 uh, de beurs op te zoeken. Ja, en dat is dus ook een keuze geweest om het familiebedrijf... als zo'n ten graven te dragen. Ja, ja, ja. Dus in die zin direct de familie... Uh, in het begin was er uiteraard nog steeds... een groot deel van de participatie van de aandelen zaten bij de familie... Mm -hmm. en dat was ondergebracht in een stichting... Overigens die stichting bestaat nog steeds. En uh, er zijn nog steeds aandelen van de familie in, bij die stichting. Maar dat deel wat zij in eigendom hebben, is natuurlijk relatief uh, steeds kleiner geworden. Ja, de familie, dus uh, de familie de is deelt niet meer de, de uit, nee, wat dat de betreft. In die zin deelt niet de laken nee. nee, werken er nog Heimansen trouwens? Ja, Echt de nazaten van Jan heimans Ja, zeker. Er werken zeker nog uh, nazaten van uh, Jan Heimans. Uh, kleinzonen, denk ik inmiddels dan. Ja, mm -hmm. ja die werken er nog. Hoe, hoe is het dat me nou wel af? Trouwens. Hoe is het om daar leiding aan te geven? Want want ik kan me voorstellen als, als bestuursvoorzitter, dan, dan, ja, dan zie jij de koers uit. Maar dan lijkt het me toch lastiger om de van Jan Heijmans de waarheid te vertellen dan uh, meneer of mevrouw X. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar geen moeite mee heb. En dat ligt ongetwijfeld ook aan hun. Uh, zij, uh, zij zijn ongelooflijk loyale medewerkers. Uh, niet alle Heijmans mensen werken bij, bij Heijmans. Mm -hmm. Maar de mensen die bij ons werken hebben ook bewust voor dit vak gekozen en zijn trots op dat vak en dragen daarin hun steentje ook bij... zoals alle andere medewerkers. En ja, er moet er één zijn die de koers... Uh, maar ze zeggen nooit, legt. ja, maar meneer Van der Elsen... Uh, mijn grootvader zou het anders uh, gewild nou, hebben. Dat heb ik van Jan Hamers nog niet gehoord. Die <laughs> <hebben ze gezegd. laughs> wat, wat heeft die beursgang voor het bedrijf betekend? Wat, wat uh, heeft het betekend voor het karakter van het bedrijf? Ja, ik denk wel dat het natuurlijk toch zakelijker geworden is. En enerzijds ook wel professioneler. Maar dat heeft misschien ook wel met tijd te maken. en Met de groei van het bedrijf. Joop Jans is daarna gekomen. Onder zijn leiding is natuurlijk het bedrijf enorm snel gegroeid. Vooral via acquisities. denk strategisch ook hele knappe acquisities. Hele sterke acquisities. Ja, overnames. Overnames, mm -hmm. inderdaad. Waardoor het bedrijf gewoon echt groot geworden is. Ja, dat heeft hij prima gedaan. En, ja, daarmee is natuurlijk een deel van dat hele familiale karakter... wat degelijk in de loop der jaren verandert naar een meer professionele organisatie. Ja, maar zegt u daarmee dat een familiebedrijf niet professioneel kan zijn? Nee, sorry, dat bedoel ik zeker niet. Maar het uh, hele familieachtige, dat is zeker niet uh, meer in, in dat bedrijf op dit moment. Het is, is de sfeer groot... zakelijker geworden, denkt u? Nou, ik denk dat we met elkaar wel proberen gewoon een hele goede sfeer te hebben, ja. Ja, dus ik, ik wil dat niet per se zakelijker noemen. Nee. Wat dat betreft is er nog wel iets van die geest van die uh, familiefirma overgebleven? Ja, ik denk dat we elke dag weer proberen met elkaar er gewoon een, een feest van te maken... om met elkaar aan het werk te zijn. Ja. Het bedrijf is groter geworden... Um... Je zou soms ook kunnen zeggen, misschien wel te groot... want een enorme smet op het blazoen van Heijmans... Eh, en op eh, het blazoen van andere bouwbedrijven... is natuurlijk eh, de bouwfraudezaak. In 2006 is Heimans veroordeeld tot een boete van 17,1 miljoen euro. Een boete opgelegd door de Europese Commissie... voor actieve betrokkenheid bij eh, het maken van prijsafspraken... bij de inkoop van bitumen. Dat was overigens voor uw tijd. Maar toch, ik vraag me af, hoe kan dat nou gebeuren? Een bedrijf met zo'n goede reputatie binnen 14 jaar na die beursgang, uh, uh, uh, ja, toch dat schandelijke gedrag. Hoe kan dat? Ja. Wat gaat er mis bij zo'n bedrijf? Nogmaals, het is voor uw tijd, dus ik ben vooral benieuwd... wat gaat er dan mis in zo'n managementproces? Mm -hmm. uh, is, er, is er wildgroei? Hebben mensen het niet meer in de, in, in, in, uh, uh, de hand? Uh, willen mensen heel rijk worden en dan liefst heel snel? Wat gebeurt er? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat deze vragen stellen... stel je natuurlijk uh, altijd, stellen wij ons ook. Hè, en je geeft terecht aan, het is ver voor mijn tijd. Ik moet ook zeggen dat ik toen in deze branche niet actief was. Dus, uh, nee, maar goed, het, het, dus bedoel, dat, het... dat, dat, dat even terzijde. Uh, en het is heel interessant en heel fascinerend om te begrijpen... Wat is, wat is dan de psychologie van mensen die daar dan mee actief zijn? En ik denk wel dat het toch wortelt zeg maar, in de jaren 60, 50, 60... toen het op zich een, een institutie was. Hè. Het was geïnstitutionaliseerd. In Nederland was een systeem ontwikkeld... van met elkaar afspreken in de wederopbouw... om dat op een goede, goede manier feitelijk kosten te verdelen... te optimaliseren. Daar zat een soort logica achter. Uh, vervolgens is in de jaren negentig wel degelijk het systeem ontstaan waarbij vanuit Europa toch al sterke regels kwamen van nee, dat kan zo niet doorgaan er moet geconcureerd worden en dan zie je toch dat dat systeem zich niet echt aanpast niet echt zet naar de nieuwe waarden, de nieuwe normen die we wel met elkaar afspreken. Maar het ligt dan aan de mensen het... dat, dat zij zich niet aan die nieuwe normen houden terwijl men wel weet dat die normen er zijn niet? Ja, en men weet dat die normen er zijn ja. en dan wordt het toch kennelijk een systeem wat zichzelf in stand houdt... En dat, heeft dan, en dat is dan toch fascinerend... want dat heeft dan toch geen geldelijk gewin. In ieder geval niet voor die mensen privé. Het heeft dan toch een soort van systeem... om voor dat bedrijf te zorgen voor werkgelegenheid... om voor dat bedrijf te zorgen voor toekomst, voor continuïteit. En, en iedereen is kennelijk participant in dat systeem. Gaat men daarmee door? Anders kan ik daar ook geen verklaring voor geven. Ja. Zou dit ook gebeurd kunnen zijn bij een bedrijf dat kleiner was? Dat niet beursgenoteerd zou zijn bij het familiebedrijf Heijmans? Nou, dat is denk ik wat je natuurlijk in, in deze situatie, ook in deze casus, juist ziet. Dat het op dat moment, toen deze zaak speelde, een jaar of tien geleden. Ja, 2006. Dat dat, 2006, ja. dat, dat zeker niet beperkt was tot beursgenoteerde bedrijven. Nee. Dat zat juist ook bij familiebedrijven, bij kleinere bedrijven, bij grotere bedrijven. Maar kunt u zich het voorstellen dat een manager, een bestuursvoorzitter, dat laat gebeuren? Nou, dat is in, met mijn instelling op dit moment heel erg ingewikkeld... om dat goed te kunnen begrijpen. Ja. Dat kan ik eigenlijk niet begrijpen. Nee, nee, dus heeft iemand zitten slapen of iemand heeft bewust de normen overtreden? Nou, het is wat ik zeg dat het meer te maken heeft met een systeem van... op die manier met elkaar werken. Ja, en dat systeem... Uh, is niet. Wat, wat op dat, wat men, men ziet dat systeem ook als niet fout. Nee, dus men ziet het niet als fout wat er gebeurt, terwijl men dat wel kan weten dat het fout is. Ja, terwijl ik denk dat het rationeel gezien... Wel het, we kennen in Nederland een, een belangrijk woord natuurlijk, gedogen. Uh, het kan ook niet zo zijn, naar mijn persoonlijke mening... dat het alleen in de bestuurskamers van de leveranciers zat. Het moet ook gezeten hebben bij adviseurs. Het moet ook gezeten hebben bij allerlei partijen in zo'n markt. Ook bij opdrachtgevers die wisten dat het systeem zo functioneerde. Ja, het, Anders het heeft... kan het systeem namelijk nooit overleven. Nee, het heeft de bouwwereld sowieso natuurlijk een hele slechte naam opgeleverd, deze hele zaak. Een slecht imago, niet alleen Heijmans, maar ook andere bedrijven zijn daar het slachtoffer van. Eigenlijk tot op de dag van vandaag, want nu zijn het de banken uh, die uh, uh, onder een vergrootglas liggen. Maar ook de bouwbedrijven, daar kleeft nog steeds een beetje dat imago aan van, nou het, het deugt niet of het klopt niet helemaal. Ja, ja. en dat moeten we verbeteren. Hoe, hoe ja. kunt u dat verbeteren? Nou, dat kunnen we toch alleen doen door gewoon consistent, goed en nauwkeurig en zorgvuldig te werken. En dit soort systemen niet te laten gebeuren. En hoe we hebben daar we dat? Binnen, nou, binnen ons bedrijf hebben we daar ook programma's voor lopen. Uh -huh. We hebben een integriteitscommissie die toch regelmatig dat toetst. Het betekent op het moment dat als er een signaal is dat je ook onmiddellijk daarin ingrijpt en ook onmiddellijk op onderzoek uitgaat. En zorgen en ook uitstralen en ook roepen en ook communiceren naar de onderneming... dat je dat ook niet tolerabel gedrag is. Nee. En dat ook elke dag hardop zeggen, zoals ik dat hier en nu ook zeg. Heeft ze wel eens ja. moeten ingrijpen? Ik moet heel eerlijk zeggen, in de afgelopen vier jaar dat ik nu binnen Heijmans zit... op dit punt niet... Ik heb wel in moeten grijpen op andere punten. Op welke en, punten bijvoorbeeld? Nou ja, Het is een grote onderneming. Er zijn natuurlijk wel eens mensen die uh, denken... die moeite hebben met het mijn en dein uh, van het bedrijf of van een opdrachtgever. Uh, dus, uh, en dat betekent natuurlijk dan toch uh, stelen of uh, dat soort zaken. En dat kan natuurlijk niet. Nee, dat uh, gebeurt ook in in bedrijf gebeurt, bedrijf uh, Dat gebeurt overigens overal in alle bedrijven. Ja, ja. Ja. Maar wat betreft die, die fraudezaak heeft het bedrijf geleerd, zegt u? Ja, absoluut. Ja. Zal dit niet meer voorkomen bij Heijmans, zolang u uh, uh, aan het roer staat? Nee, zolang als ik daar zit, uh, kan dat, uh, moet dat niet gebeuren. Dat is een belofte. Ja. ja. U, u trad in 2008 aan bij Heijmans. U bent vorig jaar benoemd tot bestuursvoorzitter. Wat voor bedrijf trof u aan in 2008? Aan de ene kant een enorm groot bouwbedrijf... maar aan de andere kant een bouwbedrijf met een uh, uh, ja, gekrenkt imago. Ja, in feite een bouwbedrijf uh, met een gekrenkt imago. Wat je zegt vanwege uh, natuurlijk de naweeën van, uh, van de hele bouwfraude en alles wat daar gebeurde. Dat was één punt, punt. Een tweede punt was toch dat het bedrijf moeite had met uh, het integreren van al die bedrijven die, die aangekocht waren. Toch te groot gulzig geweest? Misschien? Nou, dat niet. Ik denk dat het op zich. Uh, als dan de economie iets tegen gaat zitten, wat in het begin toch al een beetje gebeurde in 2007, 2008, dan zie je dat het bedrijf toch moeite krijgt om dat uh, te, te verwerken. Ja, en dan komt in 2008, september 2008, uh, valt Lehman Brothers. En dat merkt dit bedrijf, omdat wij ook erg sterk waren juist in een hele vastgoedontwikkeling, in het hele uh, bouwen van woningen, worden wij daar natuurlijk extreem door getroffen, omdat uh, de financiering kwam feitelijk. Uh, eerste kwartaal 2009 tot een volledige standstill. Ja, ja en dat, dat is voor een bedrijf als Heijmans op dat moment natuurlijk echt heel erg moeilijk. Want dan hebben we, worden we op drie fronten geraakt: we hebben problemen met de executie van de projecten. Door de snelle groei. We zitten natuurlijk toch nog een beetje met de nawezen en de effecten die je net terecht noemt. vanuit de maatschappij op gebied. En we hebben een economie die crasht. En dat is dan toch wel even een uitdaging om dat op te pakken. Ja, Hermans is wat dat betreft ook niet ongeschonden door de strijd heen gekomen. Vorig jaar een groot verlies geleden. Er zijn arbeidsplaatsen verloren gegaan. Maar u heeft wel een heel duidelijk beeld over hoe nu verder met Hermans. Want. Eerst was het die stratenmaker. Toen was het het stratenmakersbedrijf. Het wegenbouwbedrijf, het bouwbedrijf. En als het er nu ligt ontwikkelt zich het bouwbedrijf in de richting van een kennisbedrijf. Daar gaan we zo dadelijk verder over praten met, met u. En eh, ik verheug me daarop, Bert van der Els... bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Heijmans... mijn gast vannacht in Casa Luna. Maar eerst is er live muziek. De hele nacht eh, zijn ze hier te gast. Dennis Kolen en zijn band Dennis Kolen... singer songwriter uit Rotterdam. Boegbeeld van de band Wyatt eertijds. En in 2005 begonnen aan een solo-carrière... met zijn album The Jinx. En nu is onlangs zijn nieuwste album verschenen. Dat heet Foreign Affairs, meer ja, daarvan speelt hij vanavond een aantal stukken... voorafgaand aan een toernee die in januari van start gaat. Hier is Dennis Kool en zijn band met Take Me Down. There's so much at stake we've been giving and I'm feeling afraid I don't know which way to turn now my train's gonna best for me how can something right De Skolen is een band. Dank jullie wel. En tot in het uh, volgende uur van Casa Luna. Nou, dan stel ik de band ook voor. Mijn uh, gast in dit uur is uh, Bert van der Els, Bestuursvoorzitter van bouwbedrijf uh, Heijmans. In de 90 jaar van het bestaan uitgegroeid van een eenvoudig straatmakersbedrijf Tot een van de grootste bouwbedrijven van Nederland. Uh, meneer van der Els, we hadden het er al over. Uh, is dit trouwens muziek die u aanspreekt? Want ik weet dat u graag in muziekzalen zit. Muziekcentrum aan het IJ, muziekcentrum Eindhoven. Muziekpaleis Utrecht straks. Ja, dat klopt. Ja, nee, ik moet zeggen, gefeliciteerd. Geweldig mooi bezeerd. Fantastisch. <lacht> nee, maar daarmee ik, jullie zijn goed voor Vrijdeburg. Nee, ja, Volgens mij komen ze ook in Tivoli hè? Oké. Okay, ja. Dus uh, wat dat nou, betreft uh, gaat het helemaal goed komen. Dit is straks uh, meer van ze in de Kasseluna. Uh, meneer Meneer Vlaas, we hadden het al over, over uh, de crisis die Heijmans hard geraakt heeft. Dat mag je zo van stellen. Eh... Uh, maar uit crisis ontstaat vaak ook een, een nieuwe toekomst. En aan die toekomst werkt u hard als bestuursvoorzitter. Want als het aan u ligt, moet dat bedrijf Heimand zich ontwikkelen... nu weer in een nieuwe toekomst van bouwbedrijf naar kennisbedrijf. Mm -hmm. hoe, hoe staat u dat voor ogen? Ja, dan moeten we natuurlijk wel even goed begrijpen. kennisbedrijf betekent natuurlijk, en dat was het... en dat betekent dat je toegevoegde waarde hebt voor je klanten... Dat je werkelijk iets kunt maken waarvan de klanten denken... oké, okay, dat zoek ik, dat, dat, dat heb ik nodig. En het bedrijf wat mij dat levert, en dat is in, in ons geval Leijmans, ja, die, die doet ook echt iets daarvoor. En dan mag ik misschien een paar voorbeelden noemen. We, we hebben het A2 gemaakt tussen Den Bosch en Eindhoven. En dan ben ik wel geweldig trots op het feit dat wij dan dat hele werk engineeren, Dat wij dan toch proberen... engineeren. Engineeren betekent dat we het helemaal ontwerpen. Dat we, dat we niet alleen het, on, het bouwen, het realiseren van het werk... wat natuurlijk vroeger de traditionele rol van de aannemer was. U krijgt een opdracht het, en nu bouwt hem, maar iemand ja, anders, ontwerpt, uh, het het anders ontwerpt het geheel. En nu zien we toch dat Rijkswaterstaat zegt... van goh, lever onze weg van A naar B. Uh, dit zijn de functionele specificaties uh, met betrekking tot geluid... met betrekking tot doorstroming van het verkeer... met betrekking tot uh, nou, andere kenmerken, aantal, uh, aantal banen, uh, invoegen, uitvoegen... En dan is er toch de vrijheid voor de aannemer om dat uh, niet alleen te realiseren, te bouwen, maar ook te ontwerpen. En uh, dat dan ook uit te voeren na een verloop van tijd. En dat wil betekent dat dan toch zeggen kennis, dat, we... dat je steeds meer kennis gaat uh, leveren mm -hmm. aan die klant. Maar wil dat zeggen dat het bouwbedrijf ook een klein beetje een ingenieursbureau wordt bijvoorbeeld in dit geval? Ja, en dat is natuurlijk, ik sprak zojuist ook. Hè, in het vorige blok hadden we het over, uh, in, in Rosmalen werken we nu met 1100 mensen. En dat is, daar werken inderdaad een 3, 350 mensen die puur functioneren als ingenieursbureau. Ja. Dat is een groot ingenieursbureau. Ja, dus wat dat betreft uh, gaan die functies samen in één bedrijf. Dat, dat ja. ziet u als deel van de toekomst. Uh, maar u denkt ook nog verder. U, u, u ontwikkelt bijvoorbeeld samen met uh, het ontwerpbureau van kunstenaar Daan Rozengaarde... Uh -huh. een uh, systeem voor verlichte wegen. Dat noemt u Smart Highway. En dan komen ook ineens concepten als duurzaamheid en milieu om de hoek kijken. Ja, ja. Ik, denk, ik denk smart, uh, laten we dat dan maar gewoon slim noemen. Ja, ja. De Slimme Snelweg. De slimme Snelweg. Yeah. Um, Hoe ziet hij aan... eruit, de Slimme Snelweg? Nou, de Slimme Snelweg die wordt gekenmerkt... Dat... Ah, Daan Roosgaard is een kunstenaar... dus op zich, denk ik, heeft Daan ons geleerd om gewoon goed te kijken. En ook dat techniek uh, ook mooi kan zijn... en dat het ook vooral toch vernieuwend kan zijn... en dat met slimme materialen, slimme toepassingen van energie... Uh, op een slimme manier kijken naar mobiliteit... je ook weer tot hele nieuwe verrassende wendingen kunt komen... Uh, ja, in feite, uh, Daan Roosgaard uh, Steve Jobs... dat zijn natuurlijk toch wel zieners die op een gegeven moment zien... van Vrip, met techniek kun je leuke dingen doen. Ja, dan ken ik Daan Roosgaard uh, als lichtkunstenaar. In het Stedelijk Museum in Amsterdam staat ja. de installatie... van al een bos van lichtgevende lampjes... die pas gaan branden als je er langs loopt, als je er overheen gaat. Ja, ja. Dus de, en Daan kwam in contact met ons bedrijf en had toch... Na een aantal gesprekken met onze mensen kwam mij plotseling met het idee van Fripp. Jullie hebben eigenlijk in je laboratorium, in je asfaltlaboratorium... heb je eigenlijk al strepen ontwikkeld die licht geven in het donker... als er de hele dag de zon opgestaan heeft. Waarom gaan wij dat niet als, steeds meer als een product ontwikkelen? Nou, dat, daar is dan glow-in-the-dark lines gekomen. Wat zijn dat? Glow-in-the-dark glow lines? lines? Iedereen kent wel de witte strepen op de snelweg. Yeah. En deze strepen geven licht in het donker. En dat betekent, Hoe werkt ik dat dan? Ja, dat betekent dat ze gedurende de dag uh, zonlicht absorberen. En als het donker wordt, dat licht weer uitstralen. En dus dat, dat zou kunnen betekenen dat je bijvoorbeeld op bepaalde stukken snelweg... Hè, dat is nu de discussie, moet dat licht wel of niet aansnachts... Ja. maar dit zou die discussie kunnen beëindigen... Ja, dit betekent feitelijk dat je de eerste stappen zet op weg naar wegen... waar je feitelijk geen verlichting meer nodig hebt in de traditionele zin van het woord. Omdat, die die... Omdat uh, ja. feitelijk de weg al aangegeven wordt door deze lichtgevende strepen. Ja, die weg genereert zijn eigen licht als het ware. Die waar. genereert zijn eigen licht. Hè? Ja. Dat is een ander iets waar we is druk Is dat druk al een ontwikkeling zijn. trouwens? Nou, het is zelfs zo sterk dat wij op het eind van dit jaar de eerste opdracht gaan realiseren. Dat is weliswaar ah, ja? een fietspad. Dus het is een pad wat tussen Eindhoven en Nune komt te liggen. Uh, maar wat eigenlijk wel een smart uh, bikeway wordt. Uh, en, uh, we zijn met een ander project bezig. Ook in de regio Brabant uh, in Os. Waar uh -huh. we mogelijk in het begin van het volgend jaar een uh, deel van een weg gaan realiseren. Op basis van deze principes. Ja, en dat is... is natuurlijk heel erg spannend. Ook heel erg interessant. En ook wel echt een nieuwe richting voor het bedrijf. Een richting die niet alleen in Nederland veel aandacht geeft. Maar wereldwijd. We, zijn, ja. uh, we worden echt uh, vanuit de hele wereld uh, benaderd om informatie over deze technologie. Maar biedt dat voor Hermans ook een kans om de sprong naar het buitenland te maken? Want Hermans is in die zin echt altijd een Nederlands bedrijf gebleven. U zei het al, er werden wel eens landingsbanen in Turkije aangelegd... maar dat werd er dan toch niet. Mm -hmm. Dus kwamen ze maar weer terug naar Osmalen. Ja. Uh, u heeft een vestiging geloof ik in België en eentje in Duitsland als ik me niet vergis. Ja, nou, die hebben we nog steeds hoor. Die we zijn actief in Nederland, België en Duitsland. Maar goed, dat is natuurlijk internationaal gezien beperkt. Maar is dit voor u een mogelijkheid om... Uh, Misschien niet uw uh, uh, walsen te, te, te, te exporteren en uw asfalt te exporteren... maar wel de kennis te exporteren? Ja, dat, ja absoluut. Ik denk dat uh, technologie, kennis, dat, dat kun je exporteren. Uh, zeker in de vorm van licenties of in de vorm van producten. Hè. Dus als we denken aan die lichtgevende strepen... nou, lichtgevende strepen kun je in, in de kern natuurlijk in een grote container stoppen. Exporteren naar een bepaald land. En een wegenbouwer in dat land kan die strepen verwerken in zijn asfaltweg. Uh -huh. met kennis van ons. Nou, dat is natuurlijk toch een manier om technologie te exporteren. Een andere manier is om bedrijven in het buitenland die licenties te verkopen. En dat zijn, we, dat zijn we ook van plan om in dat de komende jaren te ontwikkelen. Maken dat soort ontwikkelingen uh, een bedrijf schijnlijk ook minder kwetsbaar voor, voor de conjunctuur? Nou, het maakt het bedrijf in ieder geval wel uh, meer... Uh, ja, het bedrijf komt toch in een ander domein terecht met betrekking tot uh, kennisbedrijf, uh, margeontwikkeling en dus inderdaad ook minder kwetsbaar met betrekking tot uh, conjectuur op langere termijn. Dat is overigens dan niet beperkt tot uh, de wegengroep hè, met een uh, slimme snelweg, maar zo zijn we ook bezig in onze woningengroep met uh, dakpannen waar het zonlicht omgezet wordt in elektriciteit, hè. dus dat zijn zonnecellen of waar we nou een project mee juist van start zijn gegaan... wat wij dan noemen het Zero Ready concept... waar wij woningen uit de jaren zestig feitelijk ontmantelen... en helemaal opnieuw inpakken... waardoor ze feitelijk geïsoleerd zijn als een moderne woning. En dat betekent dat zijn natuurlijk toch wel nieuwe ontwikkelingen... waarbij we heel veel kennis op doen. Kennis die we kunnen toepassen in ons eigen kennisbedrijf... en die projecten ook echt hier in Nederland, België en Duitsland... bouwen en ontwikkelen. En tegelijkertijd die kennis proberen te verkopen... aan buitenlandse bedrijven die daarin geïnteresseerd zijn. Volgens mij moeten dit soort ontwikkelingen u na aan het hart liggen. Want u bent uh, weliswaar bestuursvoorzitter van een grote bouwer. Maar u bent eigenlijk elektrotechnicus, hè? Ja, origineel heb ik elektrotechniek gestudeerd in Eindhoven. Dus dit moet u heerlijk vinden? Uh, dit, uh, dit is een fantastisch uh, vak om te doen, absoluut. Dat kan ik me voorstellen. Um, nu um, lijkt de... Economie licht te herstellen, dat is ook een licht herstel van de woningmarkt. Uh, stemt u dat optimistisch, gecombineerd met deze ontwikkelingen die u als bedrijf zelf heeft ingezet? Uh, laat ik zo zeggen dat ik altijd naar de toekomst kijk en van nature een realistisch mens ben, maar ook een optimistisch mens. En uh, als ik nu naar de toekomst kijk, dan denk ik dat we inderdaad in Nederland op het gebied van... Uh, de slechte conjectuur, slechte economie uh, in de woningmarkt. En dat heb ik ook bij onze laatste trading update uh, duidelijk gezegd. Trading update? Uh, onze laatste rapportage aan onze aandeelhouders, hartelijk, okay. en de mensen in de markt. Hoe het staat met het bedrijf, hè, de stand van uh, zaken. En dat hebben we na het derde kwartaal gedaan hebben we toch verteld dat we zien een lichte stijging... van de huizenverkoop aan particulieren. En wij denken zelf dat dat zal betekenen... dat we volgend jaar nog echt een heel moeilijk jaar krijgen... met betrekking tot producties. Want ja, we, zeg, we gaan volgend jaar produceren... wat we het afgelopen jaar in opdracht gekregen hebben. En dat was niet zo best nog. Dus winst maken dus zit er niet in in 2013? klopt echt... dat? Nou, volgend jaar. Nou nee, ik... 2013 heb ik het over. Nou, maar ik heb het niet over winst maken of winst uh, of verlies maken. Ik heb het over een moeilijk jaar volgend jaar. Ja, maar wat denkt u? Gaat er winst in zitten voor dit jaar? En nou, wij hebben naar de beurs gecommuniceerd, uh, ook uh, bij onze uh, update uh, een paar maanden geleden, dat wij denken dit jaar positief af te sluiten. Integendeel, het was ja, operationeel. Ja. Dat is op zich knap in een jaar van crisis. Ja, nou moet ik wel zeggen dat wij vorig jaar operationeel gezien ook positief hebben afgerond. Alleen wij hebben voorzieningen getroffen uh, met betrekking tot goodwill en afschrijving van grondposities, waardoor het resultaat uiteindelijk negatief geworden is. Ja, maar ja. operationeel, hè, dat wat de mensen dagelijks allemaal doen met elkaar en, en werken. Dat heeft wel wat geld opgeleverd. Niet dat, veel, maar dat was wel positief. En dat zal dit jaar weer wat meer zijn? En dat zeggen wij dit jaar dat we dat ook verwachten. Ja, ja. meer dan vorig jaar nog? Nou, dat kan ik zo niet zeggen. Wat nee. verwacht u? Nee, daar doen wij nu nog geen uitspraak over omdat we gewoon een beursgenoteerd bedrijf zijn. En dat uh, eerst kijken wat de resultaten worden naar het eind van het jaar. En wij daar geen verwachtingen over doen. Nee, U bent nee. voorzichtig wat de uitspraken daarover betreft. Over de komende tijd zegt u het zal langzaam gaan, maar er is herstel in zicht. Mag u dat zo ja, samenvatten? Ja, ik denk dat we, wat ik aangaf, dat we volgend jaar met betrekking tot productie... Omzet. Uh, dat dat nog een moeilijk jaar wordt, maar we zullen wel zien dat het sentiment verandert, denk ik. Dus dat volgend jaar, dat betekent eigenlijk dat we zullen zien dat we orders krijgen. Dat we langzamerhand toch zullen zien dat er meer activiteiten gaan uh, ontstaan en dan vooral aan de woningmarkt. Uh, ja. uh, dus aan de ene kant is er die uh, ontwikkeling naar kennisbedrijf toe. Hè? Ja. Uh, de duurzaamheid waar u op inzet, het exporteren van, van technieken. Ja. Aan de andere kant is er het. Uh, het traditionele bouwen dat wellicht ook versterkt zal gaan worden. Ja, nou, het traditionele bouwen is natuurlijk ook ongelooflijk snel aan het ontwikkelen. Ja, dus ook ons bedrijf, ons kernbedrijf in Nederland, België Duitsland... dat ontwikkelt ook heel erg snel. En daar worden die nieuwe technieken ook toegepast. En waar we het zojuist over hadden, dat zijn echte koploperstechnieken. Ja, ja. Die, die ontwikkelen zich echt aan de front van het bedrijf. Maar grote delen van het bedrijf zijn al aanzienlijk aan het veranderen maar door ze toch Gewoon meer, meer bezig zijn met de dag... en ook morgen prima kunnen functioneren. Dan nou mag een bestuursvoorzitter hele dagen vier jaar lang op zijn plek blijven zitten... Ja. van de Code Tabaksblad. U zit nu aan anderhalf zo ongeveer. Anderhalf. Ja. Wanneer bent u een tevreden man? Over uh, tweeënhalf jaar? Ik, oh, dan ben ik zeker. Ik ben vandaag zeer tevreden, maar over tweeënhalf jaar zeker, ja. ja. ja ik kijk uh, Code Tabaksblad overigens. Ik uh, ben uh, vier jaar uh, word ik benoemd... En ik ben uh, twee, en half jaar, uh, twee jaar voor, uh, vicevoorzitter geweest en nu één jaar uh, voorzitter. Mm -hmm. Dus in feite heb ik volgens deze code nog één jaartje in de zin van uh, bestuursfunctie. Ja. Nou, dan wens ik u daar alle succes bij, alle succes bij de toekomst van Heijmans. En als ik nou nog een straatje wil laten straten in Rosmalen, kan ik dan ook bellen? Altijd. Ah, kan nog steeds. Meteen. Dat doen we. Dat doet deugd. Dank voor uw komst. Alle succes bij de toekomst van Heijmans, Bert van der Els, bestuursvoorzitter van dat bouwbedrijf. Als u wil meepraten met Casaluna, bel ons dan straks op 0800-1121. Over de innovatie die uw leven er beter op gemaakt heeft de afgelopen jaren. 0800-1121. Meld kan aan kazaluna.cnv.nl. Nu een nieuwe aflevering van het hoorspel. Pekelvlees, zo heet het. Gaat ons straks het doorgaan. Ik. ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. Een CRV. De Joodse Omroep presenteert Pekelvlees. Een alledaags familiedrama in twintig delen. Tekst Don-Englander. Deel 11. Loki. Please leave your name and number after the beep and I will call you back as soon as possible. Lucky, dit is mam. Nou, dan moet ik maar weer inspreken. Volgens tante Ali is Benny een achterneef van Gogol. maar dat klopt volgens mij niet, want hij was een achterneef van opa en die is al 15 jaar dood. En Hattie de hulp van Gogo, -Go, die kan het niet langer aanzien dat het zo slecht met haar gaat. Iedereen maakt zich grote zorgen. Gogo -Go krijgt medicijnen tegen depressie. Terwijl flipfig de flat van Gogo -Go al leegruimen. Ik ga daar van over mijn nek. En Hanneke Nafoon was zwanger van papa omdat haar man haar geen kinderen kon geven. Jij en Rachel hebben een halfzuster. Daar moet ik maar aan zien te wennen. Kwad ik had het beter nieuws voor je had. Dag. En dames, topbesluit besluit weer een cooldown. Zoals de vorige keer. Langzaam. Oeh, oeh, oeh. Langzaam om geen blessures te krijgen. Oeh. Goed zo. Hartelijk dank allemaal en tot volgende, week. Ah. Dag, tot volgende week. Nou heerlijk toch? Nou, ik voel me wel een beetje ongemakkelijk in dit badpak. Hoezo? Ik heb het 15 jaar geleden gekocht toen ik met papa in Italië was. Hoe heette die plaats ook alweer? Uh, Ventimilia. Nee, dat was daarvoor. Oh, uh, oh, Verona. Ho, ho, mevrouw Schrijver en mevrouw De Vries. Wilt u uw wetbelts weer keurig inleveren? Sorry. Oh, we brengen ze meteen terug. Wat een spetter, hè, Dag wel. <laughs> mevrouw De Vries, ik heb u wel gehoord, hoor. <laughs> maar het wordt pas echt gespetter als ik u zo meteen oppak en weer in het diepe slinger. <laughs> oh, jongeman, maak me alsjeblieft blij. Mam, hou je in... Hij kan wel tegen een grapje. <laughs> en over spetters gesproken. Mevrouw Schrijver, uw moeder mag er nog best zijn. <laughs> Wat doe je aan tijd van de middag? Ze <laughs> is jaloers. En beschikbaar. Oké, okay, nou hou je op. Oh, Dan krijg ik thuis problemen met mijn vriend. <laughs> <laughs> zeg, uh, Rachel, even serieus... Het zal wel niks wezen, maar ik geloof dat ik toch beter... dat ik er maar naar laat kijken. Ik, ik voel hier een knobbeltje. Hè? Zit het al lang? Ja, ik weet niet. Maar daarnet bij het aantrekken van mijn badpak voelde ik hm. het. Geen risico nemen, mam. Gek, hè? Dat ik het niet eerder heb gemerkt. Misschien is het een ontstoken melklier. Ja, ik geef al 26 jaar geen borstvoeding meer. <lacht> Je weet dat ik een hekel heb aan wachten. Daar moet je niet aan denken, mam. Denk maar aan iets anders. Denk maar aan iets leuks. Ja. Aan de badmeester van het aqua-job. Oh, mam. Je bent onverbeterlijk. Nou, het enige voordeel is dat we hier alvast zijn... en we direct kunnen doorlopen naar Grogo. Deed het pijn? Nou, bepaald plezierig was het niet. Mijn borsten werden zo wat geplet. Oh, nou, die van jou zijn ook geen theezakjes, hè? Wie weet voor hoe lang? want ik zal ze erg missen. Niet vooruitdenken. Wat zeiden ze? Ze moeten nu eerst de foto's bekijken. Als ze het niet kunnen uitsluiten, krijg ik een nieuw onderzoek. En wanneer krijg je dan de uitslag? De assistenten zijn aan het eind van de middag. Oh, wat een zenuwige doel. Voor het goede doel... Ja, positief blijven. Vandaag krijg ik het zo ontzettend benauwd. Als ik hier maar niet gehyperventileren... Ja, gewoon geduld hebben, mam. Ja, ja. Ja, je kan maar wat. Ik ga een eentje lopen. Je ziet me zo wel terug. En wat moet ik dan zeggen als we je zoeken? Nou, dat, dat ik even naar, naar het toilet ben. Mam, hoe gaat het met u? Nou, je ziet het. Ligt er niet prachtig bij? U heeft weer een beetje kleur. Uit een tubetje. <lacht> H.G., zit je lang te wachten? Nou, ik denk een minuut of tien. Ik zag je auto staan. We zijn eerst nog koffie gaan drinken. Ja, en nog wat bijgekletst. Ze zeiden dat je op uh, radiologie was. Oh, dat was voor mij. Ja. Wat is het dan? Oh, foto's van mijn longen sinds ik gestopt ben met roken. Dan, wat een gezelligheid. We hebben zo meteen overleg met de artsen. Ah, dan hou ik moeder Beb gezelschap. Hé, ja, mevrouw Heusman? Dat zou heel fijn zijn, niet <lacht> God schept de dagen en wij moeten daar doorheen, is niet waar dan? Dan maar met z'n tweetjes en zeg m'n maar, schat. En G, wanneer krijgen we meer over mama te horen? Ze hebben gewacht tot jij er zou zijn. Ik ben er nu toch? Dan zullen ze je wel gezien hebben. Voor u beiden als directe familie, de dochters van mevrouw Huisman... zou het ongetwijfeld een moeilijke beslissing zijn... maar wij zijn in het team unaniem tot de conclusie gekomen... dat het beter zou zijn om uw moeder onder te brengen in een huis. Zie je wel, Kee? Okay. Dat is wat we onder ogen moeten zien. Is daar niets meer aan te doen? Zoals we u al eerder hebben gemeld, kan uw moeder echt niet meer zelfstandig wonen. Ook niet als ze daarbij nog hulp heeft van haar verzorgster, mevrouw Hillegom. Zie je wel, Kee? Okay. Goed. Dan wil ik u hartelijk danken. Tot ziens. Nu heb je toch je zin gekregen, hè Gerrie? Ach, kind, helemaal niet. Ik heb niets verkeerds gedaan. We zagen het toch allemaal aan komen. Daar kun je mij niet de schuld van geven. Laat maar zitten. En voordat Rachel terug is met koffie. Wat was er nou aan de hand met die Benny? Flip en ik hebben het er vanochtend nog uitvoerig over gehad. Wij begrijpen er niets van. Wie, wie is Benny? Wat heeft hij met moeder te maken? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Maar ze had het toch steeds over een Benny? Ja, maar ze was de laatste week een beetje in de war. Ik heb echt geen idee wie ze bedoelde. Je vertelt me toch geen onzin, hè? Je houdt toch niets voor me achter? Waarom zou ik? Ik ben niet zoals jij. Omdat je de pest in hebt. Ik ken je toch? Nou, dan ken je me niet goed genoeg. Jij weet niet wat er met die Benny is? Dat zeg ik, net. Nou, ik heb er maar iets bij genomen. Omdat we iets te vieren hebben? Ik niet. Je moeder heeft een pestbui. Nou, wie weet publiceert hij een verhaal waar u heel slecht uit naar voren komt. Een ramp voor de familietante Ali. Waarom? Omdat u weigert te vertellen wat er met zijn tante is gebeurd. Ach, dat loopt zo'n vaart niet. Maar u houdt zich van de domme. Er ligt zich niet wakker van. Nee. En ik doe hem een proces aan als hij mij ergens van beschuldigt. Ha. Ik wil zeker weten dat u niets achterhoudt. Dat zeg ik nou de hele tijd. Ik was er niet bij. Ik heb het alleen van horen zeggen. Echt? Ik spreek toch geen Chinees? Ha. Maar als u wekenlang met elkaar zat ondergedoken... dan zou het toch ongeloofwaardig zijn... als u niet op de hoogte was van wat er is gebeurd. Kind, waar maak je je druk over? Allemaal loze dreigementen. Omdat publiek ook op ons terug zal slaan. Ach, journalisten. Ze verdraaien de boel sowieso. Maar u weet wel dat ze onder verdachte omstandigheden overleed. Ja. Van horen zeggen. En, en nou wil ik erover ophouden, hè, jakkes. Vermoeiend allemaal. Zeg, sorry, Jan, dit heeft even niets met jou te maken. Geef alleen even mijn mening. Tante Ali, dan krijg ik hem weer op mijn nek. Ja, sorry, Kay, maar daar kan ik ook niks aan doen. Wie zouden we dan nog meer kunnen benaderen? Is er niemand meer die nog leeft en die er meer vanaf weet? Nou, daarvoor moet je niet bij mij zijn. Oma, heb je al iets van hem gehoord? Heeft hij nou al gebeld? Wie? Meneer Bram. Bram, zeg maar Joop. Nee, die heeft nog niets van zich laten horen. Was het niet leuk? Oh, de laatste keer was heel aangenaam. Hij zou in zijn handen mogen knijpen met zo'n lief mens als jij. Dame. Lieve dame. Met een hart van. Zeg ja, noem me een lol, prijs me de hemel in. Niet dan? Wel normaal blijven doen. Of heb je weer een reden om me te paaien? Het valt me zwaar van hem tegen. Als ik hem was, dan maakte ik werk van je. Maar je bent hem niet. Hij zou jou moeten willen versieren, zoals dat in jullie tijd gebeurde. En in deze tijd heet het gewoon scoren. Ja, zo kan het wel weer. Oma, weet je wat jij moet doen? Nou? Je moet het hem moeilijker maken. Houd hem op afstand. Dan is hij gelijk meer geïnteresseerd in je. Toch? Weet je wat ik zal doen, lieve Bibi? Ik zal dit soort zaken niet verder bespreken met zo'n wijs neus als jij. Dit zijn zaken tussen volwassenen. Kennelijk gaat het je toch niet zo gemakkelijk af. Wedden dat je mijn hulp toch nog nodig hebt? We zullen zien. Wat zetten we erop? Luister, schat, ik vind het best als jij daar later je broodwinning van wilt maken. Maar nu heb je nog lang niet de juiste ervaring. <laughs> ja? Ik heb gisteren ontzettende ruzie gehad met mama. Sinds dat spijbelgedoe doet ze echt zo irritant. Volgens mij houdt ze helemaal niet meer van me. Ze riep dat ik maar bij oma K moest gaan wonen. En dat ze me niet meer wilde zien. Ze heeft een hekel aan me. Ik weet niet of ik het allemaal aan oma K moet zeggen. Zij is wel de enige die tegen mijn moeder op kan. Waarom houdt mama niet van me? Ze zegt de hele tijd dat ik de schande van de familie ben. Ik kan er toch ook niks aan doen dat ik anders ben dan zij.